Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. De financiën van de Eurolanden hebben zoals verwacht Jeroen Dijsselbloem benoemd tot voorzitter van de Eurogroep. De Nederlander was de enige kandidaat. Hij gaat de functie combineren met die van minister van Financiën van Nederland. Dijsselbloem is de opvolger van Jean-Claude Juncker, de premier van Luxemburg die de Eurogroep acht jaar heeft voorgezeten. Kickbokser Bader Hari is weer vrij en mag zijn proces thuis afwachten. Hari zit sinds eind juli vast op verdenking van een aantal mishandelingen. In november werd Hari al een keer vrijgelaten en mocht zijn proces thuis afwachten als hij geen contact zou hebben met getuigen en zich niet zou vertonen in de horeca. Maar hij trok zich niets aan van die voorwaarden en werd weer vastgezet. Nu geldt als voorwaarde dat Hari tussen 8 uur s'avonds avonds en 8 uur s ochtends geen horecazaken mag bezoeken.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 Volgens de Fransen is er niet gevochten. De opstandelingen waren al gevlucht na de Franse luchtbombardementen. Het winkelbedrijf Macintosh Retail Group sluit ruim 110 winkels, waarvan 80 in Nederland. Het moederbedrijf van onder meer schoenenzaken Dolchies, Capino en Manfield en de woonketen Quantum heeft in Nederland bijna 600 filialen. Macintosh heeft last van het feit dat steeds meer mensen via het internet kopen. Op de Veluwe zijn door de gladheid tientallen verkeersongelukken gebeurd. Vooral op de A28 gleden veel automobilisten van de weg. Voor zover bekend is er vooral blikschade. In het noorden en in noord Holland kan het glad zijn door ijzer. Het weer het is vannacht overwegend bewolkt. Plaatselijk kan nog wat lichte motsneeuw vallen. Het vries licht op matig. Morgen is het zwaar bewolkt. En af en toe wat motsneeuw blijft bijna overal licht vriezen. Dit was het in OS. Zanvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, Op TV radio en internet. Met nu, het laatste uur.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 Uh, daarnaast zit ik op een uh, creatieve groep hier, een, een schildergroep. Oh, dat is leuk, ja. ja. Is uh, dat ook van jou wat ik hier zie ja, staan? Hier want ik dacht net al, wat wel leuke schilderijen Dat ja. heb je zelf gemaakt. Ja, heb ik zelf gemaakt. Oh, daarnaast. je bent wel creatief ook, ja. Ja, ook wel een beetje vanaf een voorbeeld gewerkt, maar je vult toch ook.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 Dat is wel heel geweldig. Want dan uh, kunnen de Nederlanders ook in hun eigen taal dat lezen. Ja. Sowieso met zo'n onderwerp is het altijd prettiger... Want in je eigen, je eigen taal, te, denk ik, ja. te lezen. Ja, en ja, mag ik weten welke schrijver is dat? Want dat klinkt ja. interessant. D dit is geschreven door een Henry Wright. Oh, ja. Wright ja. met een W aan het begin. is dus W-R-I-G-H-T. En dat is een Amerikaanse prediker. Een man van de jaren 65. En die heeft in de loop van de jaren... Heeft heel veel... Um,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 Ja, en dat ook ja. lichamelijk genade. En lichaam, dat is lichamelijk Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dat is sowieso al interessant om zo'n boek te gaan lezen en ja. vertalen voor jou, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Leuk. Ja. Ja. Nou, wat ja. mooi om te horen. Dus dat is een, ook een, een belangrijk deel van mijn dagbesteding. Ja. ja. En uh, ja, wat was jouw beroep voorheen? Uh, ik, heb, uh, ik ben oorspronkelijk opgeleid als bioloog.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 zijn Amerikaanse voorganger uit Californië. En zij, zijn passie is dat de, de dingen die Jezus deed, die, die waren voor een groot deel, waren die bovennatuurlijk. Mm. Hij genas mensen en hij dreef boze geesten uit. Ja. Heeft een aantal keer heeft hij iemand uit de dood opgewekt. En deze man die zegt van, wij zijn dat eigenlijk in de loop van de eeuwen zijn we dat kwijtgeraakt. Mm. Dit soort, ja. dit bovennatuurlijke...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 Go to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 Helpen dan ook om dat te aanvaarden. en de mogelijkheden voor te zien. in plaats van alleen maar te denken: van. die vraag je hetzelfde: van waarom nou? Hè? Ja, dus je denkt niet nou. dat God je dit aandoet. Je nee. ziet niet ziekte als een, een, nee, iets van God, niet. zeg maar. Hè? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Dus nee. dan kan je ook zeggen wat je net zegt, dat God staat naast je. Ja. ja. Wat me erg helpt, is dat. daarbij is Jezus die zegt ergens. Um, is er wel een vader onder jullie, zegt hij tegen de mensen... die als zijn zoon hem om een brood vraagt... dat hij hem een steen geeft? Mm -hmm. Nou, zegt Jezus, zo is God ook. Ja. Als je hem, God geeft alleen maar goede dingen... want hij houdt van zijn kinderen. Ja. Dus daarin zie ik ook dat dingen als ziekte... ook van een ziekte als een mist... maar van allerlei andere soorten ziekten. Ja, onder de luisteraars zullen ook mensen zijn... die allerlei soorten ziekte of andere soorten tegenslag.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 Afgeschreven waren en medisch gezien ook afgeschreven waren. En dat ze allebei kerngezond zijn. Dus allebei lopen ze tegen de zestig, net als ik. Ja. En uh, van, ik weet van allebei dat ze gewoon compleet normaal functioneren. Mm. Uh, lichamelijk en, en, en mentaal ook. Ja, dat en, geweldig hè. En ze ja. weten allebei aan wie ze te danken hebben. Ja, aan de ja. Jezus. Ja, dat dat aan, aan Jezus echt, uh, te danken hebben. Voor gebeden en. Uh...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 Want hij gebruikt mij voor iemand. Maar die ziet ook die persoon die verder niet speciaal gelovig was. Maar wel ja. zei van oké, okay, ik vind het goed als je het ervoor bidt. Gewoon in de eetzaal samen met ja. andere mensen eromheen. En uh, dat merk ik ook. Dat het, uh, het open zijn over de dingen die in, die in je leven met betrekking tot geloof. Dat maakt je ook vrij. Dat geeft een bepaald soort vrijheid.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 Onder andere door het hier wonen, maar ook in de afgelopen jaren, ook toen ja. we thuis wonen. Dus daar ben ik gewoon heel blij mee om dat te kunnen delen met anderen. Ja. Nou, dankjewel. Okay. Een fijne ja, dag. Nou. Ja, dankjewel. Jullie ook? Wundet schwach, een Sünder, verloren, wenn du stierfst. Doch heb den Kopf, weil Liebe um dich weegt. Die Last verschwunden Ins tiefste Meer versinkt Sein Tod hat dir das Leben neu geschenkt. Nun sing zu Jesus Sing zu Jesus Manchmal falen we ook hin, Dan fall auf Jesus. Fall auf Jesus. Fall auf Jesus. En lee. De Weg is manchmal einsam. Das tut auch weh schnell. Denn himmelsweiß und regnen voll dein hell. Dann schreit so je ist so. Schreit zu en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 for your